9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, straks in het GNOS Radio 1-journaal. Uh, het akkoord in Duitsland dat wordt later vandaag gepresenteerd. En SNS-filiaalhouders sturen een brandbrief. Hoort u nu ook al meer over bij Mark Visser. En in die brief waarschuwen ze voor grote financiële problemen bij hun filiaal. De franchise-nemers hebben een brandbrief naar het hoofdkantoor dus gestuurd. En die is in handen van de NOS. Enkele kantoren zouden op de rand van een faillissement staan. De zelfstandige ondernemers wijzen erop dat de formule met franchise-nemers dreigt te mislukken. Ze hebben te weinig inkomsten en kampen met administratieve problemen door nieuwe boekhoudregels van SNS.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 De Nuvaring werd tien jaar geleden in Os bij Organon ontwikkeld. In Nederland wordt hij jaarlijks aan 170.000 vrouwen gegeven. In Duitsland zijn CDU, CSU en SPD het in principe eens geworden over een nieuwe regering. Afgesproken is dat de belastingen niet omhoog gaan. De Duitse staatsschuld mag niet stijgen. En het nieuw ingevoerde minimumloon is vastgesteld op 8,50 euro per uur.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 De VVD wil dat inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten een aangepast paspoort krijgen. Volgens Kamerlid Bosman moeten op de buitenkant van hun Nederlands paspoort te zien zijn waar ze vandaan komen. En op die manier kan een gemeente makkelijker zien of aan iemand extra vestigingseisen moeten worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld een baan of een bepaald inkomen. Als het aan de VVD ligt verandert er niets voor inwoners van Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. De ChristenUnie wil dat het Caribisch gebied een eigen Tweede Kamerlid krijgt. Daardoor zou er in de Tweede Kamer een 151ste zetel bijkomen. De nieuwe Kamerlid zou de belangen moeten vertegenwoordigen... van de inwoners van Bonaire, Saba en sint eustatius China zegt dat het twee Amerikaanse B-52-bommenwerpers heeft waargenomen... ...boven zijn pas ingestelde luchtverdedigingszone boven de Oost-Chinese zee. Volgens Peking zijn de toestellen geïdentificeerd... ...en is China in staat het luchtruim effectief te controleren. Gisteren vlogen de twee bommenwerpers boven de onbewoonde eilanden... ...waar China afgelopen weekend de zone instelde. Japan beschouwt de eilanden als Japans. China wil dat buitenlandse toestellen boven het gebied zich melden... en Chinese instructies volgen. Washington liet weten dat de VS dat niet zal doen. De Amerikaanse ambassadeur in Japan voegde daaraan toe... dat door de ingestelde luchtverdedigingszone de spanningen in de regio toenemen. Unilateral actions like those taken by China... with their announcement of an East China Sea air defense identification zone... undermine security and constitute an attempt to change the status quo in the East China Sea. This only serves to increase tensions in the region. Bewolkt en vanuit het noordwesten vanmiddag regen. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 9 in het noordwesten. Morgen overwegend droog, maximaal dan van 10 graden. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. En hoe is het op de weg? John Bakker, wat zie je aan files? Ja, de helft van uh, ongeveer een half uurtje geleden nog 50 kilometer. Niet al te gek, veel bijzonderheden meer. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen nog 5 kilometer bij Bad Dorp. Had te maken met een aanrijding, maar inmiddels zijn de rijstroken weer vrij. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij het Gouden Aquaduct, 8 kilometer. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan vanaf Bodegraven omrijden... via Alfa aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Maar op de N11, daar loopt het inmiddels vast... bij Alfa aan de Rijn, 5 kilometer. Straks de zorgen van filiaalhouders van SNS. Blijf luisteren. Ik wil. Het is misschien wel de krachtigste zin in de Nederlandse taal. Wie iets wil, maakt meters. Zet stappen vooruit. Succes begint met ik wil. Bij Cent houden we van klanten die willen. We doen alles om hun ambities waar te maken. Cent, de zakelijke postbezorger. Waar een wil is, is Cent. Lekker ontspannen je weekend in? Kijk elke zaterdagochtend om tien uur naar Cultura Klassiek. Prachtige concerten door fijne muziek. Elke zaterdagochtend om tien uur. Klassiek op Cultura24. U profiteren van onze ervaring met succesvolle DM acties, waar een wil is, is cent. Het NOS Radio 1 journaal. Het Lara Rensen. luisteren naar de 2-0 van Ajax tegen Barcelona door Bastiaan. Schiet hem er maar in, zei ik. Hoese. Hier ja! zit ja! hij. Het is 2-0. Hoese maakt 2-0 in de 41ste minuut. Ja, lekker hè. Toch even naar schakelen met Barcelona... want ze verliezen daar niet graag, hoor. hoort u zo dadelijk. Eerst de zorgen van filiaalhouders, ik zei van de SNS-Bank. Op www.beginenbank.nl zoekt SNS-Bank nog ondernemers... die een SNS-kantoor willen openen, maar... Volgens de zelfstandige ondernemers, de franchises die dat al hebben gedaan... is het helemaal niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Zij stuurde ondanks een brandbrief naar SNS Bank... met de waarschuwing voor grote financiële problemen bij deze filialen. En de NOS heeft die brief gezien. Gertjan Dennekamp, wat is de klacht van de filiaalhouders? Nou ja, zij zien eigenlijk dat de ondernemers die werken... onder het logo van SNS zien dat het lastig is om geld te verdienen... en daardoor dreigen de grote financiële problemen. De bank besteedt weinig geld aan marketing of nieuwe producten... waarmee klanten gelokt kunnen worden. En dus is het lastig om het hoofd boven water te houden. En de klant moet tegenwoordig zelf betalen voor het advies in deze kantoren... want het provisieverbod verhindert dat SNS dat betaalt. Daardoor komen er minder klanten en dus ook minder... Inkomsten. Nou, en nu zeggen de ondernemers het geduld is op. Dat schrijven ze letterlijk in de brief. En uh, uh, zelf noemen ze het ook een brandbrief... waarin ze dus waarschuwen voor die financiële problemen. Want sommigen kunnen het hoofd amper boven water houden. En ze denken of vrezen dat een deel van de filialen... die beheerd wordt door ondernemers, uh, eigenlijk om omvallen staat. Ja, en als je dan kijkt op beginnenbank.nl... dan staat daar SNS Bank veroverd Nederland en jij lift mee. Maar zo ervaren zij dat dus helemaal niet. Nee, zo ervaren ze dat zeker niet. En uh, um, dat is ook niet de toon van de brief. De brief, die, daar spreekt toch wel wanhoop uit. Uh, daar blijkt de suggestie uit dat, dat er lang over is gesproken... over de problemen, maar dat er eigenlijk nauwelijks beweging is... van de kant van SNS. En daarom een hele scherpe brief die uiteindelijk ook uh, bij ons uh, is uh, beland. Is het gewoon dat um, die filialen niet in handen zijn van een bank zelf... Nee hoor, het is een hele bijzondere formule die uh, SNS hier heeft. Uh, ze zeggen van uh, zelf bankje spelen. Dat is ook de leuze waarmee ze de ondernemers lokken. Maar dat is er natuurlijk niet. Het zijn eigenlijk een soort tussenpersonen... die werken vanuit een SNS-winkel. Zij onderhouden het contact met de klant... maar daarachter staat natuurlijk gewoon de bank SNS... die de eigenlijke financiële zaken uh, regelt en ook het geld beheert. Dus als er problemen zijn bij het filiaal... dan is er eigenlijk alleen maar een probleem met het uh, advies. Nou, Dat was een unieke formule die de SNS... Had bedacht, maar die formule dreigt nu te mislukken, schrijven de eh, ondernemers. Want zeggen ze, en dat horen we op achtergrond: eh, het is eigenlijk ook een soort schijnzelfstandigheid. Eh, we zijn weliswaar zelfstandigen, maar we zijn zo afhankelijk van de bank voor marketing, voor ons eigen beleid. Ze moeten zelfs in onze boeken mogen kijken. Ja, dat, dat, dat betekent eigenlijk dat we nauwelijks ruimte hebben... om geld te verdienen. En dat is eigenlijk ook de noodkreet in deze brief. En als het andersom, als het misgaat met die kantoren... <tus> heeft dat dan gevolgen voor alle klanten van SNS? Nee hoor, dat heeft dan gevolgen voor de klanten... die naar dat kantoor gingen voor hun advies. Want die moeten dan verder rijden om een SNS-bank te vinden. Dat is vorig jaar gebeurd in Haren en Roden. Die filialen zijn overigens overgenomen door SNS-bank... die wel toch die kantoren openen. Dus het heeft geen... Consequenties voor de rekeningen van mensen. Uh, hoogstens als een filiaal zou sluiten, dat ze iets verder moeten rijden om uh, advies te krijgen. Maar dat heeft natuurlijk wel consequenties voor die ondernemers die begonnen zijn om uh, dit te openen. en nu zien dat uh, dat model van SNS volgens hun eigen zeggen eigenlijk nauwelijks overlevingskans heeft. Ja, ja, precies. Nou goed, u leest meer over dit verhaal op onze website. Dan moet je even naar nos.nl. SNS-filialen in problemen. Gertjan Dennekamp, dankjewel. Naar Duitsland, die grote coalitie gaat zo goed als zeker Duitsland weer reageren, regeren. De Duitse christendemocraten van CDU-CSU... en de sociaaldemocraten van de SPD... hebben daarvoor een principe-regeringsakkoord. U heeft er vanochtend over kunnen horen. We moesten gisteravond en vannacht... bij onderhandelingen die wel 17 uur duurden... nog wat puntjes op de i voor worden gezet. Correspondent Wouter Meijer over waarom het vannacht zo lang duurde. Men heeft de afgelopen vijf weken de strategie gevolgd... om eerst de makkelijke dingen te bespreken. Dan zit de stemming er natuurlijk goed in... want je wordt het over allerlei dingen snel eens. Maar de grote brokken, de moeilijkste kwestie is tot het laatst uh, op te schuiven. En pas onder hoge druk wordt alles vloeibaar. Dus pas, wat je net ook in die compilatie hoorde... Hè, pas als de, de partijleiders dan zich terugtrekken... en in een apart kamertje gaan zitten... dan kunnen ze de grote knopen doorhakken... en een aantal dingen gewoon uitruilen. Dus uh, er komt geen belastingverhoging. Dat wilde de SPD eigenlijk graag om nieuwe investeringen te kunnen betalen. Maar dat komt er niet. Daarvoor... Daarvoor krijgt de SPD dan wel hun grote wens en hun belangrijkste eisen. Het minimumloon, 8,50 euro per uur uh, vanaf 2015 voor iedereen. Uh, er komt extra geld voor de pensioenen. Uh, de dubbele nationaliteit wordt weer mogelijk. Nu moet je nog kiezen op je 23ste welk paspoort je wil houden. Het andere moet je opgeven. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die uitgeruild zijn... En, uh, nou ja, dan de een en de ander uh, evenveel gelijk hebben gekregen... zodat ze nu naar hun achterban kunnen om het te presenteren. Aha, dan gaan we het zo nog even over hebben over die achterban. Want um, hoe zit het met de tolheffing? Klopt het nou dat wij voortaan aan de grens met Duitsland... moeten gaan betalen voor de snelwegen? Ja, dat klopt. Maar dat moeten ook alle Duitsers. Dus uh, dat hoeft niet per se aan de grens. Uh, er komt een tol op autobanen. Dat komt met zo'n zo vignet. Dus zo'n stikkertje wat je op je vooruit plakt. Wat je bijvoorbeeld in Zwitserland al hebt en in Oostenrijk. Um, maar van Europa mag je dat niet alleen voor buitenlanders doen. Dat is natuurlijk de bedoeling. Hè, dat je zegt, alle mensen die door Duitsland heen rijden... moeten meebetalen aan het uh, snelwegennet. Maar dat mag niet van Europa. Je mag geen verschil maken. Dus moet iedereen zijn sticker kopen. Ook alle Duitsers. Alleen de Duitsers worden dan uh, via de wegenbelasting gecompenseerd. Zodat ze eigenlijk niks extra kwijt zijn op jaarbasis. Uh, hoe dat precies gaat, daar moeten ze het nog eventjes over eens worden. Maar dat er een tol komt, dat er zo'n sticker komt... vanaf volgend jaar, dat is nu wel duidelijk. Oké, okay, dan naar die achterban. De SPD-leden moeten nog over dit principeakkoord stemmen. Want dat mogen ze. Wat zullen die gaan doen, denk je? Wat is de verwachting? Nou ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat het akkoord inhoudt. Dat weten we nu, dus nu kan die achterban zijn mening gaan bepalen. Maar het is wel een unieke situatie in de Duitse geschiedenis... dat uh, de leden van een partij, van de SPD in dit geval... dat zijn er 400.000, dat zijn er heel veel. Maar aan de andere kant is het uh, vreemd dat die eigenlijk nu gaan... over de vraag of er wel of geen regering komt. Maar het moest omdat de achterban zo sceptisch was... dat de top van de partij alleen durfde te gaan onderhandelen... Uh, als ze wisten dat uiteindelijk de leden ermee akkoord gaan. Uh, tot nu toe zijn de geluiden erg gemengd, maar zijn er... Uh,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 13 minuten over negen. Ondertussen wordt in Den Haag vandaag actie gevoerd voor het behoud van kleine scholen. Een daarvan is te vinden in Agelo, waar ze de toekomst somber inzien als de basisschool gesloten wordt. Maar Robin Visser is er al de hele ochtend en speelt een potje mee bij klootschietvereniging Wilskracht. Ik heb inmiddels een bal in mijn handen gedrukt gekregen. Het is een felgele bal. en ja, uh, Deze is puur voor 's voor avonds, voor de trainingen. We hebben verlichting langs de baan. En dan uh, is deze is legevend. Oh, dat dus dan je... goed zien. Daar kunnen we goed zien uh, waar ze bleven, Want anders is het voor de jeugd is het sowieso een beetje gevaarlijk. En, uh... Koen Stevelink is de voorzitter van klootschietvereniging Wilskracht. En hoe houden we die bal vast, die kloot? Duim op het lood. En de vingers naast elkaar. Zo. En dan is de Onderhandse slag. Ja, heel goed. Ik zal het voordoen. Ja, u doet het voor. En dan kijk ik, dan kijk ik eventjes samen met collega Jantine. Want Jantine ja. heeft vaker gekloots geschoten. Ja, klopt. Ja? Nou, dan gaan we dan over de baan. En Harry, ja, Harry is al heel lang dit. Ja, ik ben inderdaad al, ik zeg al van het begin van lid. Dus ik heb heel veel jeugden mogen al helpen opleiden. om hier actief te zijn in deze buurtschap met klotschieden. Dus. Dan gaan we even kijken hoe Jantine en ik het ervan afbrengen. Hè? Ik zijn ben best zeer benieuwd. Ja. Ja, het is gewoon een kwestie van die bal zo ver mogelijk uh, die kant op uh, dirigeren. Ja, ja, ja dat, is, dat is de bedoeling ook. En daarom is het ook zo belangrijk dat die baan hier ligt. Want elke dinsdagavond hebben ze hier training. Ja. En in verschillende klassen. Maar dan zijn de ouders daar ook weer bij betrokken. Die komen ook mee met de ouders om te begeleiden. Dus dan is weer te zijn zowel naar de school als naar deze prachtige Klotskiedersbaan. Dat is met elkaar verbonden eigenlijk. Ja, het heeft een verbondenheid. Meerdere ja. de, de, de, ja. de verenigingen, zei hij nog... en we zijn allemaal eigenlijk op elkaar aangewezen... in die zin, we staan voor elkaar klaar. En, ja. en dat vind ik zo jammer dat dan zo'n kleine school... Ja. en waar ook het onderwijs en het personeel het heel goed doet. Ja. En dus, dat gaat fantastisch. Ja. Dus ik ben van mening dat we die school moeten bouwen. Ja. Nou, praat zo even over verder. Jantine, jij bent nu aan de beurt, dus hupsakee. Ja, ik ga Doe jij ook een loopje? Ja. Ik ga een poging doen, maar ik ben er lang blij dat er geen slot is. Kom op, en zo ver mogelijk. Ja, oh. ja en je moet ook nog voor de lijn blijven natuurlijk, hè? Ja, nou. Hij gaat in de heg. Hij ja, dat valt mee. Hij valt gaat mij. In de heg. Komt nou. nog een heel eind. Die van mij ging... Uh mij ging in de berm. Nou ja, die van jou, die ging niet zo heel goed, hè? Nee. Maar toen wij hier... Toen Dankjewel, we... Harry. Ja, die ging echt niet zo heel goed. Ja, uh, Harry Nijhuis zei het al, hè. De school en de vereniging, dat is met elkaar verbonden. Uh, altijd al zo geweest. Ja, altijd. Ja. En als voorzitter van de vereniging ziet u nu een donkere wolk boven de toekomst hangen? Ja, dat, dat zien we zeker. Ja, we zien uh, eigenlijk de aanwas... Uh, ja, als het als echt doorgaat dat de school dicht gaat, ja. dan zijn we bang dat we geen aanwas meer ja. hebben. Nou, even boter bij de vis. Hè? Ik was vanmorgen bij uh, mevrouw Rutte... die is van de stichting Behoud Kleine Scholen. Uh, die heeft becijferd dat het om ongeveer 100.000 euro gaat. Ik vind het, het is te gemakkelijk gezegd om te zeggen van het kost al 100.000 euro. De waarde van zo'n gemeenschap als deze is misschien ook niet in geld uit te drukken. Ja. Absoluut niet, absoluut nee. niet. Nee, dat, dat kun je echt niet in geld uitdrukken. Dit, is, uh, dit hebben we en we, dit, dit willen we zo houden. Ik wens uh, Klootschietvereniging Wilskracht een uh, fijne toekomst... Ja, uh, Met veel aan was. Dank u wel. Ja, we zijn er druk mee bezig. Ja? Dus uh, we hopen dat het lukt. Ik heb een foto van... Uh, Jullie zijn kampioen geworden, hè? De jeugdkampioen. Ja, uh, A en B is van ons kampioen geworden. Dus, uh, nou, ze kijk eens het. aan. Dus het gaat heel goed. Ik heb een foto daarvan op mijn weblog uh, geplaatst. Kunnen de mensen zelf even kijken. En dan zeg ik... Groeten uit Agelo. Ja, groetjes. Ja. <laughs> Nou, goed uit Aangelo. Je vindt dat precies als weblog op onze website, nos.nl. John Bakker, nou, valt overal wel mee. Behalve, wat is er op de A12? Dat wil maar niet goed gaan nog. Ja, op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Er was een ongeluk bij het Gouden Aquaduct. Er staat nog 6 kilometer file. Ze zijn nog even bezig met een technisch onderzoek. Daarom zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht. 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En mensen die omrijden vanwege de problemen op de A12 bij Bodegraven. Die rijden dan om over de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Die komen wel in de file bij Alfa aan de Rijn. Vijf kilometer. We gaan naar de lucht. Goedkope vliegmaatschappij Ryanair gaat vanaf luchthaven Zaventum bij Brussel vliegen. Opmerkelijk, want Ryanair vliegt normaal altijd vanaf kleine luchthavens. Bijvoorbeeld bij Charleroi en Wallonië, correspondent Joris van Poppel. Joris, waarom wil Ryanair naar de grote luchthaven bij Brussel? Dat weten we niet zeker. Ze gaan vandaag een persconferentie geven om elf uur. De eerste, eerste topman O'Larry komt naar Brussel. Met groot nieuws heeft hij gezegd dat er is al uitgelekt dat ze naar Rome gaan vliegen. Vanaf zaventem, waarschijnlijk drie keer per dag. En het zou gaan om de zakelijke markt. Dat is dus een andere markt dan ja, de, de goedkope toeristenvluchten die ze tot nu toe uh, organiseren. Je zei het al, van regionale luchthaven naar een ander regionaal vliegveld. Nu dus van de nationale luchthaven van Brussel... waar heel veel zakenmensen, heel veel politici naartoe liggen... natuurlijk hier in Brussel... naar een andere grote nationale luchthaven, die van Rome. Om elf uur gaat O'Larry precies zijn plannen onthulden. Zijn benieuwd? Ja, en is de luchthaven er zelf blij mee? Ja, dat zou je zeggen. Van wel natuurlijk. We hebben weer een extra vliegtuigmaatschappij erbij. Maar Zaventum reageerde gisteren uh, alsof ze uit de lucht vielen. zeiden ze zelf. Uh, ze zeiden dat ze er niet blij mee zijn. Onaangenaam verrast. Uh, er zijn nog geen slots aangevraagd door Ryanair. Zaventem zegt... Het past eigenlijk helemaal niet in onze strategie. Want er zijn al drie luchtvaartmaatschappijen... die van Zaventem van Brussel naar Rome vliegen. Daar komt er straks nog eentje bij. Ja, de, de, de leiden veel wegen naar Rome, zullen we maar zeggen. Maar eh, als er vier zijn die vertrekken vanuit Zaventem... is dat misschien wat veel. Ja, en andere luchtvaartmaatschappijen. Zien zij het als een bedreiging? Daar kan ik me dan niets bij voorstellen. Ja, natuurlijk. En Ryanair staat natuurlijk bekend om de goedkope vluchten... voor 9 euro, nou, bijvoorbeeld naar, naar, naar Londen vliegen... zag ik net nog op de, op de site... Eh, de zakenmensen, ja, die reizen tegenwoordig natuurlijk ook uh, liefst goedkoop uh, gezien uh, de economische crisis. Uh, die zullen ongetwijfeld ook wel voor Ryanair kiezen. Misschien niet allemaal, maar toch wel veel. Vooral als je ook met Ryanair direct vlak op de hoek bij, uh, bij een grote hoofdstad uh, zit. Ze zijn overigens vooral ongerust in Wallonië natuurlijk, want daar ligt die andere luchthaven uh, waar Ryanair op uh, vliegt. Charleroi, Brussels South heet dat, een uurtje rijden van Brussel. Ja, die luchthaven is de afgelopen tien jaar echt enorm gegroeid. Zes miljoen reizigers daar bij dat, uh, nou ja, dat, bij dat Charleroi, allemaal mensen die naar Brussel gaan. En ja, daar uh, zijn ze natuurlijk heel bang dat Charleroi. Uh, niet meer zo interessant wordt voor Ryanair. Dat is allemaal direct naar Brussel gaan vliegen. Dus de Waalse regering heeft ook al gezegd... als die O'Larry dan vandaag toch een persconferentie gaat geven... mag hij ook even bij ons langskomen om uit te leggen... wat hij hier precies allemaal mee wil. Ik ben benieuwd. 11 uur, hè, zei je? Ja. We gaan het van je horen. Joris van Poppel. Het is tien minuten voor half tien. De laatste barak in Nederland die nog op de originele plek staat... is gerestaureerd inmiddels. Barak 1B, een voormalig concentratiekamp Vught... Na de oorlog werd de barak in gebruik genomen als kerk... door de Molukse gemeenschap. Over barak 1b en de naoorlogse geschiedenis van deze plek... wordt vanmiddag ook een tentoonstelling geopend. Verslaggever John Sarba kreeg alvast een rondleiding... van Brigitte de Kok van Kampvucht. Barak 1b, waar we nu voor de deur staan... Uh lange tijd vervallen geweest, uh, gerestaureerd En het is de allerlaatste barak in Nederland op de authentieke plek. Dus dat is wel heel bijzonder. En uh, ja, we zijn er heel trots op dat we mogen behouden en, uh, en mogen beheren straks. Ah, dus dus we... naar binnen gaan. Ja, laten we ja, naar, naar binnen kijken. gaan. Ga mee. Dit is het dus geworden. Uh, we staan nu in de expositieruimte. Uh, met dakspanten van, uh, van hout uh, die vroeger ook zo waren. Uh, dit is oorspronkelijk, dus authentieke ruimte. Uh, de vloeren zijn authentiek. De balken die u ziet en. Uh, uh, de muren zijn ook niet gestuukt. Die zijn uh, uh, ja, gebleven zoals het was. Uh, we hebben het bewust gedaan, omdat we. Ja, uh, je kunt overrestaureren. En dat hebben we bewust niet gedaan. Dus dat mensen goed kunnen zien uh, hoe het geweest is. En wat missen we? Wat we missen is het uh, oorspronkelijke interieur. Um, het gebouw is voor heel erg vervallen geweest. Uh, er heeft zelfs een, een boom door het dak gegroeid. Um, achterin. Uh, en um, uh, ja, in de Molukse tijd was het um, voornamelijk kerk. De mensen zijn hier getrouwd, er zijn ook foto's van. Maar ook uh, de huisarts heeft hier ook uh, zijn uh, kantoortje gehouden. Wat voor kerk was dat dan? Um, Protestants ja dus uh, uh, ja en ja echt, echt een kerkbarak en uh, nu is het andere deel van het, uh, van het dus er barak. stonden hier ja kerkbanken kerkbanken ja er stonden kerkbanken En er ja. werd gezongen werd gezongen ja en er werd getrouwd en er werd gedoopt ja hoe was het leven voor de molukkers hier hier binnen in deze gemeenschap um, ik denk wel zwaar um... Het waren natuurlijk sobere barakken. Een concentratiekamp waar mensen in terechtgekomen waren. Kregen nog geen, uh, ze hadden geen keukentjes. kwamen in een barak te wonen. Nou, dat is nogal wat. Om um, um, sowieso kilometers ver van huis in een oud concentratiekamp te moeten gaan wonen. En dan uh, moeten eten uit de oude gaakeuken. En pas veel later kreeg men eigen keukentjes. Het was ook in het begin helemaal niet de bedoeling dat mensen... Uh, hun eigen uh, Aziatische eten bleven eten. Ze moesten toch wel naar de Nederlandse gewoontes. Integreren, ook in die tijd. Ja, is echt in de extreme, ja. ja precies, ja dat, uh, ja. dat is wel bizar. Dat, uh, ja, als, ik dat, als ik dat nu zo hoor, dan denk ik van... jongen, ja, dat is nog wel wat. Later, veel later. Kun je begrijpen? De tijd die ons leert. Dat er, ondanks, ondanks. Het was een afgesloten wijk. Was er dan wel contact met de Nederlanders? Ja, er was ongetwijfeld wel contact, maar het was ook een gesloten gemeenschap. Uh, ja, het, is ver, het is van het dorp, het is in het, uh, in het bos, het is een eigen woonhoord, eigen gemeenschap. Mensen hebben ook heel veel hun eigen dingen gehad, eigen clubjes, uh, eigen sportverenigingen, uh, eigen activiteiten. Uh, logisch natuurlijk. Uh, ja, hun eigen cultuur. En waarom was het dan nou zo belangrijk om dit te behouden? Want we hebben er ook een in Westerbork zover werk begrepen. Er is er ook een in Arnhem. Ja, in Arnhem staat hij natuurlijk op de lucht. Staat hij niet meer op zijn eigen plek. Uh, dit is echt de allerlaatste op de authentieke plek. Want Westerbork heeft alleen nog... Uh, heeft een kampwoning nog hè, van, de, van, de, van de commandant. Die hebben wij hier in Vught ook nog. Uh, maar ja, dit is echt de laatste barak. En hij was heel erg vervallen. En uh, nu kunnen we hem weer gebruiken en uh, de geschiedenis overdragen naar de volgende generaties. En dat, dat is toch wel heel mooi. Barak 23 Barak 23 Ja, wonen wij natuurlijk graag weten van wie die muziek is die u hoorde. Dat is van Jimmy Bel Martin die ook op Kamp Vught heeft gewoond en daar dat nummer Barak 23 overschreef. Dan naar het elektrische rijden is in opkomst, maar het nadeel is dat je met zo'n auto... niet heel veel kilometers kan rijden. en Dat er niet zoveel oplaadplekken zijn. Dat heeft u al regelmatig gehoord. Bijvoorbeeld van Louis Dekker in onze uitzending. Bedrijf Fastnet wil dat veranderen. Men begint vier snellaadstations langs de snelweg. En één daarvan staat bij Barneveld. Het zijn zonnepanelen boven het ronde dak van twee oplaadpunten... waar in totaal vier auto's opgeladen kunnen worden... in de buurt van een gewoon benzinestation... En er staan gewone vrachtwagens die gewoon diesel uh, tanken. En gewone auto's die benzine of gas of diesel uh, aan het tanken zijn. De snelweg aan de ene kant, de trein aan de andere kant. En Rob Lubbers van het bedrijf Fastnet die uitlegt hoeveel het kost. Ligt een beetje aan hoe groot je accu is. Uh, maar nu ongeveer een tientje per uh, keer. Een kwartiertje, 20 minuten, 25 minuten... duurt het misschien voordat de auto dan opgeladen is. Vier punten dus. En als het heel erg druk wordt... Dan moet je even wat langer wachten. Ah, inmiddels staan er al meer snelladers in de wereld. En wat we daar zien is dat vrijwel iedereen uh, zijn mail gaat checken. Dus iedereen gaat zijn mail checken, uh, berichten beantwoorden, dat soort dingen doen. Nou, en een kwartier, twintig minuten zijn een mooie tijd daarvoor. Twitteren. Twitteren. Twitteren. Nou gaan we op de radio een foto maken. En dat is dan weer uh, voor mensen die we dan weer ergens anders op een parkeersplaats... want ja. dat moet je doen uh, social media op een P. Wat een rare advertentie is dat toch, uh, boven die snelwegen. Social media op een P. Dan kun je zien hoe u eruit ziet en hoe dit er allemaal uitziet. hoor, oh, wordt gebeld. <lacht> een drukte van belang daar uh, bij de elektrische oplaadpaal. De snellaadpalen dus langs de snelweg. En een daarvan in Barneveld, die hoorde Joris van de Kerkhof... Ik ben zo benieuwd hoe ze in Barcelona wakker zijn geworden vanochtend. Edwin Winkels, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe gaat het daar in Barcelona? Nou, de, de Barcelona is na Nederland nederlaag toch altijd wel een flinke kater. Zeker als die nederlaag absoluut niet verwacht werd vooraf. En iedereen dacht, Barcelona had dit seizoen al 21 wedstrijden op rij gewonnen. En niemand had hier gedacht dat uh, bij Ajax, wat toch niet met Ajax van vroeger was aan uh, het einde aan die reeks zou zo komen. Ja, want even voor, voor de luisteraars die nu pas inschakelen... en het niet gezien hebben gisteren. Ajax won met 2-1 thuis bij, um, tegen FC Barcelona in de Champions League. Um, merk je dat ook in de kranten vanochtend? Zijn ze negatief over Barcelona of juist heel positief over Ajax? Nou ja, het eerste is natuurlijk het analyseren wat er bij Barcelona fout is gegaan. Maar het leukste voor ons Nederlanders is natuurlijk om, om toch een beetje te kijken wat er geschreven wordt over, uh, over dit Ajax. Dat, dat vroeger toch een voorbeeld voor, voor Barcelona was. Ik heb het over de jaren zeventig, toen Michas en Cruijff hier naartoe kwamen. En daar heeft iedereen het ook weer over. Uh, uh, Mundo Deportivo, de sportkrant in Barcelona. Die zegt uh, De school van Ajax, die is, uh, die is springlevend. Mm. Het is een genot om in het uh, corset van het huidige voetbalteams te zien... die trouw blijven aan, uh, aan hun historie en het spel. Het is een hele vrolijke en aantrekkelijke ploeg, hebben we gezien. Uh, en ze gaan ze verder, heel periodico, een krant. Ajax, dat zijn jonge jongens... die uit dezelfde bron hebben gedronken als de barça spelers uh, En ze waren gisteren niet alleen op hun machtig... in, in basis en in de controle van de bal, maar elk individueel duel... En, en bijvoorbeeld tot slot uh, El Pais over Ajax... Uh, die schrijven vanuit het zou goed zijn als de, als de Barça spelers is teruggaan naar de school... Uh, waar ze op afstand van Michels en Kruijff hebben geleerd. Dat ze in Amsterdam blijven naar de U voetbaluniversiteit gaan... En, en, en leren hoe het moet, want dat lijkt Zo. ze nu een beetje vergeten te zijn. Oei, ja, we constateren ja, ze daar... Ja, dat <laughs> gelijk hard hier. Ja, als, dat, uh, uh, dat is een, ja. Uh, niet weinig positief over, uh, over Barcelona. Maar goed, zijn er geen verzachtende omstandigheden? Messi was er immers niet bij? Nou, dat, dat, dat is aan de andere kant de grootsheid van, van Barcelona. Het is voor Barcelona geen excuus natuurlijk. Inderdaad, Messi was er niet bij. De halve verdediging was, uh, was afwezig. Maar toch in het veld zonder, zonder wereldkampioenen als, uh, als Xavi en Iniesta. Uh, zonder voetballers als Braziliaan, Neymar. Uh, Fabregas ook wereldkampioen. Uh, spelers achterin, Piquet, Puyol ook al bij wereldkampioen met Spanje. Dus uh, het zijn niet de, de, de minste voetballers. Maar die stond toch gisteren een beetje hopeloos om zich heen te kijken af en toe, uh, Puyol? ja, die die is lang geblesseerd geweest. Hij is, uh, hij is al 35 inmiddels en er waren er mensen die zeggen van, nou ja, misschien is het einde van de carrière in zicht. In ieder geval als rechtsback heeft hij niet veel te doen. Hij was niet de enige. Het eigenlijk heel Barcelona liep gisteren vooral in die in de eerste helft. Uh, liep achter, uh, achter Ajax aan, uh, dat, dat overal sterker was. En, en schrijven ze ook van Ajax dat zelfs toen het al heel vroeg in de tweede helft... met maar tien man kwam te spelen door een uh, rode kaart voor Veldkamp... Bleef toch nog, uh, probeerde toch nog trouw te blijven aan zijn eigen speelstijl. Kijk, dat willen we graag horen. Edwin Winkels, dankjewel voor jouw verhalen uit de kranten in Spanje vanochtend... over Ajax en Barcelona. Zo zijn we aan een mooi eind gekomen hier in het NOS Radio 1-journaal. Door naar de collega's van de Karel. Ik wens u nog een hele fijne dag, ook met Sven Kokkelman. Sven, wat heb jij zo dadelijk? Goedemorgen. De VVD wil een apart paspoort voor de Caribe. Uh, althans, een aangepast paspoort. En daar blijft het niet bij, want de ChristenUnie wil... dat de Tweede Kamer met één kamerlid wordt uitgebreid. 151 kamerleden. En dan die ene moet dan gaan... Uh, over uh, de overzeese gebieden, zal ik maar zeggen. En Unilever probeert al een tijden uh, tijde een theefabriek in Frankrijk te sluiten... maar de werknemers die weigeren zich daarbij neer te leggen. En die willen het terrein niet verlaten. Ah. In het zuiden van Frankrijk kan alles. En dat horen we zo bij de Cairo. Dankjewel. Gaan we luisteren weer. Dit is Radio 1. Eerst naar Mark Visser, The West Journaal. Vertel. SNS-filiaalhouders waarschuwen in een brandbrief aan het moederbedrijf... voor grote financiële problemen bij de vereniging van franchise-nemers. De NOS heeft de vertrouwelijke brief ingezien. Volgens betrokkenen staan er momenteel enkele kantoren... op de rand van een faillissement. Vorig jaar gingen al kantoren in haren en roden failliet. Filiaalhouders hebben te weinig inkomsten... en kampen met administratieve problemen... door nieuwe boekhoudregels van SNS. De VVD wil dat inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten... een aangepast paspoort krijgen. Sven had het er al over. Volgens Kamerlid Bosman moeten op de buitenkant van hun Nederlands paspoort... te zien zijn waar ze vandaan komen. Op die manier kan een gemeente makkelijker zien... of aan iemand extra vestigingseisen moeten worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld een baan of een bepaald inkomen. De selectie van Manchester United is gisteren in Duitsland ontsnapt aan een vliegramp. De voetbalploeg vloog van Manchester naar Keulen. Toen het vliegtuig de landing inzette, bleek dat er een ander vliegtuig op de landingsbaan stond. De piloot kon net op tijd weer hoog te maken. De incident roept herinneringen op aan de vliegramp in 1958... toen een vliegtuig met daarin de selectie van Manchester in een sneeuwbui crashte op de luchthaven van München. Daarbij kwamen toen acht spelers van Manchester United om. Het weer nog, zwaar bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 10 in het noordwesten. Morgen redelijk droog, vrijdag gaat het weer regenen. Dat was het nieuwsoverzicht. overzicht. Nou, je kunt volgens mij bijna overal weer doorrijden, Sjoen Bakker. Ja hoor, behalve dan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat bij knooppunt Watergraas meer nog 2 kilometer. 3 kilometer op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp... nog 3 kilometer. De rijstroken daar zijn weer vrij. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. We staan nog wel bij het gauwbaar product 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Er moet een 151ste Kamerlid komen... dat de belangen van Bonaire, sint Eustatius en Saba verdedigt... vindt de ChristenUnie. Ankie van Gunst verdoet een emotioneel appel op de minister van Onderwijs. Franse arbeiders weigeren een gesloten fabriek te verlaten. En dat ochtendhumeur van Koos Postemaat is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Wiegen waar ophef is ontstaan over archeologische vondsten... uit de bronstijd en de ijzertijd die vernietigd zijn. Volg mij op Twitter als u wilt. Ates Kokkelman, de reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... Goedemorgen -nederland, at De Binnenhof, dames en heren, moet er een 151ste Tweede Kamerlid bij krijgen... dat de belangen van Bonaire, Sunt Oestatius en Saba verdedigt. De parlementariër zou door de burgers van diezelfde eilanden worden gekozen. Dat vindt de ChristenUnie bij monden van het Kamerlid voor die partij, Gert-Jan Segers. Meneer Segers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zullen we er dan ook maar meteen 400 nieuwe bij doen? Ook één voor Velp en van Arnhem en van uh, uh, Sneek en voor... Uh, uh, nee dat lijkt, me, dat lijkt me een heel slecht plan. Dat zijn gewone gemeenten en de eilanden waar we het over hebben, dat zijn bijzondere gemeenten, waar ook niet alle wetgeving van Nederland uh, op van toepassing is. Dus uh, het zijn bijzondere gemeenten die een bijzondere uh, uh, behandeling verdienen. Ja, maar het is, toch een, het is ook een gemeente. Uh, niet helemaal, omdat niet alle wetten uh, zoals wij die hebben van toepassing zijn op de gemeente daar. Uh, nou, niet nou, nou, alle... nou, meneer Segers, u, u komt daar ook wel eens uh, uh, en ik ben er ook wel eens geweest en je hoort er alleen maar klachten over uh, toezicht op ambtenaren, over rioleringseisen, over afvalheffingen, over al dat soort dingen uh, die voor de Nederlandse burgers gelden, maar voor burgers daar niet en daar moeten ze ook aan de Nederlandse gemeentewetten voldoen. Precies, dus wij sturen wetgeving op en af waar ze niet op zitten te wachten, waar ze niks aan hebben. En wij behandelen ze niet als gelijke burgers, ze worden niet op dezelfde manier behandeld als mensen hier. Dus uh, heel veel besluitvorming vindt plaats over hen, zonder hen. Uh, bij de laatste verkiezingen is maar een kwart van de, van de uh, bevolking daar komen opdagen. In de Eerste Kamer zijn ze helemaal niet uh, vertegenwoordigd. Er is een grote kloof, bestuurlijk en politiek, tussen de eilanden daar en het binnenhof hier. Vindt u ook dat, uh, dat er dan maar meteen een aangepast paspoort voor dat gebied moet komen? Nee, dat lijkt me een, uh, een, slecht, uh, een slecht plan. Want dat is uh, namelijk het voorstel van de VVD vandaag? Zeker, ik weet het. Uh, uh, de inwoners van het Koninkrijk moet je gelijk behandelen. Iedereen is gelijk voor de wet. Uh, dus dat, daar, uh, dat, dat principe is leidend. En daar moet je, uh, uh, dat moet je handhaven en ja. dat moet je hoog houden. En ook bij het uitge uh, uitgeven van, uh, van paspoorten. Ja. Maar goed, ik kan mij toch uit het verleden herinneren... dat de ChristenUnie nooit stond te springen bij een districtenstelsel. En wat u voorstelt, is eigenlijk een vorm van een districtenstelsel. Namelijk een Kamerlid uit een bepaalde regio... die de belangen van die regio verdedigt op het Binnenhof. Ja, omdat het, omdat het hier om een bijzondere uh, gemeente gaat. Een bijzondere situatie waarin er sprake is van een grote kloof. Het zou heel interessant zijn om te kijken hoe Frankrijk dat oplost. Die heeft inderdaad een districtenstelsel... maar ja. daarmee ook vijf Kamerleden die speciaal... Uh, uh, tegenwoordigers zijn van de overzeese gebiedsdelen. Maar meneer Segers, in, in, in Frankrijk wordt de Assemblée Nationale ook per district gekozen. Dus dan heb je prominente burgemeesters die namens een partij meedoen ergens... en die worden dan ook Kamerlid. Dat is een heel ander stelsel ja. dan in Nederland. Dat is een heel dus vandaar dat ik de minister ga vragen: kijk eens naar Frankrijk, maar kijk ook bijvoorbeeld naar de relatie tussen Puerto Rico en de Verenigde Staten, die ook zo'n een ver, een, een, een vergelijkbare. De Verenigde Staten kennen de... ook een districtenstelsel. Senatoren worden gekozen per district en dat geldt ook voor afgevaardigden uit het Huis van Afgevaardigden. Precies, dus waar wij op stuiten is het tekort van ons systeem om mensen daar, uh, 22.000 mensen op een goede manier te vertegenwoordigen. Ze, uh, ze voelen zich niet vertegenwoordigd, uh, ze stemmen nauwelijks en er wordt wetgeving op en afgestuurd waar zij uh, nauwelijks een zeggenschap over hebben. Dus er is echt een bestuurlijk en democratisch gat en ik vind het een interessante gedachte om te kijken of zo'n 151ste Kamerlid dat gat enigszins kan opvullen. Dan hebt u een groot probleem. Dan moet de grondwet worden gewijzigd. Inderdaad, dus dat is niet een plan wat je zomaar even overmorgen uh, invoert. Nee, dus dus zeker nog, dat kijken. is bijna niet in te voeren, want dan heb je een meerderheid in de beide kamers nodig. Dan moeten de verkiezingen overheen, niet alleen zomaar een meerderheid, twee derde meerderheid. En dan moet na de verkiezingen, moet dat ook nog eens een keer uh, opnieuw passeren in de Senaat. Met andere zeker. woorden, en daar hebt u al helemaal is... geen meerderheid. Uh, uh, en het punt is, wij gaan volgend jaar gaan wij uh, onze relatie met de gaan wij tegen het licht houden. En de Raad van State heeft al eerder gezegd, de relatie met die eilanden moet eigenlijk in de grondwet worden uh, opgenomen. Dus er moet een grondwetswijziging plaatsvinden. Dat is de opvatting van de Raad van State. Ja. Dus als wij gaan evalueren, als wij de grondwet gaan aanpassen, dan zou dit daarin meegenomen kunnen worden. Maar dan hebt u nog steeds een tweederde meerderheid nodig. En ik geloof Lekker. niet dat ze in de Tweede Kamer nu al staan te applaudisseren bij uw voorstel ideeën hebben soms enige tijd nodig voordat ze uh, tot volle wasdom komen. Uh, het zaadje wordt vandaag uh, geplant en uh, laten we zien wat, er, uh, wat eruit voortkomt. Ja, u bent een handig politicus. <laughs> maar uh, u? Nou ja, door dat te zeggen wel. Ja, want uh, <laughs> op het moment dat u een meerderheid uh, zou hebben... dan zou u zeggen het is een goed idee, het moet er zo snel mogelijk doorheen. Nee, euh, ik ben mij, mij terdege euh, bewust van het feit dat dit euh, een lange adem vraagt... dat je hier heel goed naar moet kijken. Dit, dit moet je niet vandaag of morgen even regelen. Nee, dus ik, mijn vraag aan de minister is ook... kijk eens naar Frankrijk, kijk eens naar de Verenigde Staten... naar ja. andere landen wellicht die op hetzelfde probleem hebben, euh, zijn gestuurd... en dat op een hele creatieve manier hebben opgelost. Ja. Die creativiteit wens ik ons ook toe. Hebt u euh, op Bonaire, sint Eustatius en Saba überhaupt geïnformeerd... of ze dat wel zien zitten? Um, uh, ja, uh, wij hebben uh, in ieder geval goede, goede uh, relaties daar. Uh, alleen het enige uh, probleem is, ik ben er nog nooit geweest zelf. Ik ga in januari voor het eerst uh, erheen. En het probleem is dat bij de afgelopen verkiezingen geen enkele politicus daar is geweest uh, tijdens de campagne. Nee. Dus uh, ja, wij hebben contacten daar, wij spreken met mensen daar. Uh, wij horen steeds van de problemen. Uh, van mensen dat ze inderdaad grote onvrede hebben over de wetgeving die ze krijgen. Het ja. gebrek aan, aan uh, invloed. Ja, uh, ja en ik, ik, ik denk dat dit uh, hen verder zou kunnen helpen. Goed. Um, het voorstel komt vandaag dus in de Tweede Kamer. Want dan debatteert de Kamer over de overzeese gebiedsdelen. Um, en dan maar afwachten hoe het gaat, hè? Um, uh, zoals gezegd, dit uh, zou als een... Uh, een, een, een Plot kunnen zijn wat uh, na verloop van tijd steeds mooier en steeds uh, rijper wordt. Ik heb nog één vraag. Waar moet die meneer en mevrouw gaan zitten dan in die vergaderzaal? Wij hebben 150 uh, stoeltjes, ja? maar er is één, uh, één stoel vrij... en dat is degene van de voorzitter, dus de stoel staat al klaar. U wilt degene ook meteen voorzitter van de Tweede Kamer maken? Nee, nee, nee. nee. De voorzitter die wij uh, uit ons midden kiezen... die gaat op de voorzitterstoel zitten... en dat betekent dat er één stoel uh, altijd uh, open is in, uh, in onze Kamer. Juist. Dus het plaatsgebrek is er niet. Is er niet. klopt. Goed. goed. Grondwet wijzigen. Nou ja, is dat debat dan van vandaag. En dan moeten ze daar aan de overkant ook nog even meekrijgen. Zeker. Dus uh, we gaan het zien. We gaan het zeker zien. Gertjan Zeggers van de ChristenUnie. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Engeland wordt vandaag een dinosaurusskelet geveild voor meer dan zes ton. Stel dat je als Nederlander een skelet van een dino vindt in je achtertuin. Wie is dan de eigenaar? Dat is de vraag aan John Yacht, die is paleontoloog bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Officieel is er geen wetgeving voor fossielen in Nederland. Uh, dat geldt wel voor archeologie. En bij archeologie vallen de objecten die je uit de bodem haalt onder de monumentenwet... Dus iedereen die iets in zijn achtertuin vindt van Romeins materiaal of middeleeuws of zelfs nog ouder... Die moet dat aangeven bij de Rijksdienst voor het Oudheidskundig Bodemonderzoek. Dus voor fossielen bestaat dat nog niet... maar iedereen wordt aangeraden om contact op te nemen met een museum... om het goed in beheer te brengen. Als het een nieuwe soort is, dan is het natuurlijk van belang... dat die voor iedereen beschikbaar is en in een museum terechtkomt. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Je hebt er dus niks aan als je hem vindt in je achtertuin. Dus niet allemaal die tuin gaan ontploegen, dat vindt uw vrouw ook niet leuk. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Wiegen. Sander Bartling. Mevrouw Pennings, waar, waar vond u het nou? Nou, we gingen in dit gebied kijken en het was net door de machines afgeschaafd. Ja. En we liepen een beetje uh, rond te kijken met een paar mensen van... Hier aan de het rand werk. van het bos. Op, ja, op die vlakte daar. Ja. En uh, ik zag meteen iets ronds liggen, ik raap het op. En ik zag het blauwe glas er al doorkomen... En het was helemaal, er zat gele glaspas daarop. Het was een stuk van een Latijn armband, okay. En die komen voor in de ijzertijd, de periode van 800 voor Christus tot het jaar nul ongeveer. En wat het precies betekent, eh, armbanden, waarvoor ze gebruikt werden, weten we niet exact. Maar ze worden hier wel meer gevonden okay. en ze zijn prachtig om te zien. Ja, we kijken er even naar. Het is inderdaad diep blauw met een paar uh, ja, gelige, uh, ja, tandpasta-achtige kringels uh, erop. Hè? En dat zegt mevrouw Marijke Pennings trouwens, voorzitter van de afdeling Nijmegen van de AWN. De Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Uh, ook aanwezig hier is Harry van Enkevoort, professioneel archeoloog. En we staan op een ja, braakliggend terrein. Vennen zijn het. Hier zijn duizenden Bomen gerooi'd. Het ziet er best prachtig uit zo in het ochtendlicht. Uh, en het is nodig om de natuurlijke waarde in dit gebied te verbeteren. Daarom heeft de gemeente hier duizenden bomen gekapt. Uh, maar u bent er niet zo blij mee, hè, meneer Enkevoort? Nee, we staan natuurlijk hier in een gebied waar heel veel natuurontwikkeling plaatsvindt. We moeten plantjes en uh, kampzalamannes en zo, die moeten hier een nieuwe habitat krijgen. Maar het, uh, het verleden van de mens wat hier ook in het landschap zit, dat is totaal vergeten. We zien daar onder de, onder de opgaande zons een beetje een plek waar mensen gewoond hebben. Daar worden duizenden scherven gevonden. En op een andere plek, hier op die heuvel hier rechts van ons... daar werden de mensen in die tijd begraven. En dan denken we aan 3000 jaar geleden. Ja. En die dingen, die, die, die archeologische fondsen die lagen eigenlijk goed bewaard onder de grond. En nu zegt u, mevrouw Penning, Pennings, dat u ze gewoon vindt. Gewoon in het, in, in het zand. Ja. Gebroken scherven en zijn, noem maar op. Er zijn stukken bij waar we gewoon zakken vol met een paar vrijwilligers oprapen. En uh, dat gaat van scherven... maar ook andere voorwerpen. Spinklosjes, uh, bronzen voorwerpjes... Uh, werktuigjes die de mensen gebruikten... vuurstenen, klingen vuurstenen, schabbertjes, alles wat ze gebruikten toen ze hier leefden. Ja. Meneer Van Enkevoort, waarom, waarom vernietigt de gemeente dan zo'n archeologische schat als die hier ligt? Nou, dat is niet de gemeente zelf die dat vernietigt. Dat is het dienstlandelijk gebied die hier de natuur uh, probeert terug te brengen... die er hier al 3000 jaar geleden was... Uh, waarom de gemeente dat, dat doet? Ze kijken gewoon een andere kant uit... en controleren niet wat uh, dienstlandelijk gebied hier allemaal uitvoert. Mm. Ze, hier wordt de bodem wordt totaal kapot gemaakt... en men uh, houdt geen enkele rekening met wat er aan archeologische zaken in de grond zit. Is dat een fi financiële kwestie? Ik denk dat het een financiële kwestie is. Men wil daar niet voor betalen. Terwijl wel in de regels, in de vergunningen die de gemeente heeft afgegeven... dat uh, staat dat uh, dienstlandelijk gebied hier rekening mee moet houden. Yeah. Maar dat doen ze niet. Maar nou is het crisis in Nederland... Um... Gebeurt dit elders ook? Er is natuurlijk weinig geld. Ik kan me heel goed voorstellen dat het elders ook gebeurt... terwijl het wel tegen de wetgeving aangaat, uh, ingaat. Maar men kijkt gewoon de andere kant uit en uh, wat niet weet, wat niet deert. Ondertussen zijn er wel uh, vragen gesteld in de, in de Wiegense gemeenteraad. Komt daar nog iets uit? Nou, op dit moment is er nog niet zoveel uitgekomen. De, de wethouder die zegt van dat, uh, ja, we, we hebben ons aan de regels gehouden. Hier is niks aan de hand. Maar ja, waar zijn regels voor? De regels moet je ook controleren. En als het niet gecontroleerd wordt, dan kun je ook niet zeggen of er wel of niet iets aan de hand is. Goed, nou, dan kan ik u alleen maar heel veel succes wensen in uw strijd voor het behoud van ons nationaal erfgoed. Dank u wel. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Dat was Sander Bartling. Straks, Unilever wil een fabriek in Frankrijk sluiten... maar de werknemers weigeren het pand te verlaten. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1988. De een is meer dood dan de ander. En hij is heel weinig dood. U hoorde Harry Moelisch over de dood van schaakgrootmeester... en columnist Jan Hein Donner, een man die misschien nog meer herinnerd wordt... vanwege zijn excentrieke gedrag dan vanwege zijn grote schaakprestaties... oud journalist en biograaf Alexander Munninghoff over een bijzonder mens. Mannen schaken bijvoorbeeld beter dan vrouwen, vond topschaker Jan Hein Donner. Ja, maar, zei toen niemand, dat is toch discriminatie. Straks zeg je nog dat negers niet goed kunnen schaken. Nee, nee, zei Jan Hein Donner, je hebt er weer niks van begrepen. Negerinnen, die kunnen niet schaken. Hij was 14 toen hij dat uh, via een vriendje leerde hier in Den Haag. Maar het was wel zo dat uh, zijn talent, dat lag uh, er helemaal duidelijk bovenop. Hij heeft toen toevallig een keer in Winterswijk, uh, uh, waar ze op vakantie waren... en waar de familie Euwe ook op vakantie was. En Euwe was toen uh, ja, net wereldkampioen af, maar hebben ze elkaar ontmoet... en toen hebben ze een partij gespeeld die won Euwe. Maar uh, dat was wel eentje waarvan hij Euben meteen zei tegen de vader van hij... Nou, die zoon van u, die, die kan er wat van. En uh, Euwe was eigenlijk altijd ook in de carrière van, uh, van Donner... ...was hij uh, uh, ja, heel positief in zijn uitlatingen. En dat uh, was ook wel uh, begrijpelijk als je nagaat dat uh, al in 1950... ...en toen was Donner nog lang geen meester zelfs... Uh, uh, ...toen uh, heeft hij het hoogroomstoernooi zomaar gewonnen. En daar deed Euwe ook ermee. Dus dat was... Een geweldige prestatie. En in 1954. maakte Donner. een einde aan de hegemoei van Euvel. als Nederlands kampioen. Dat was hij ongeveer 30 keer geweest, geloof ik. En uh, telkens maar weer Euvel die het won. Tot 1954 en toen een donder het stokje over. Is er nu ook nog sprake geweest van een inzinking tijdens dit toernooi bij u? Ik heb inderdaad een hele lelijke inzinking gehad. Het is, het is nooit iemand geweest die echt heel erg diep de openingen heeft bestudeerd. Het is ook zo dat hij een heleboel, dus er is een lijst bekend van partijen die hij binnen 20 zetten heeft verloren. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je een professionele schaker vaak ziet doen. Later won hij weer een toernooi in Venetië. En dat is dat beroemde toernooi dat hij uh, kreeg onder andere als prijs een, uh, een gondel... Hè, met, met diamanten, geloof ik, bezet of zo. En die heeft hij toen weggegeven aan de Fiat Cong... met de uh, uh, uh, opmerking dat hij hoopte dat ze er een machine van zouden kopen. En dat leidde er weer toe uh, dat hij bij de Elsevier, waar hij een uh, column had... Uh, dat hij daar uh, niet meer uh, mocht schrijven. Dus je ziet dus dat hij, hij doet dingen die uh, hem uh, problemen opleveren... maar hij heeft natuurlijk wel echt heel erg uh, zo zijn, zijn eigen inzichten... en die ventileert hij waar hij ook is en met wie hij ook praat. Hij kreeg in 1983, hij had al een tijdje, had hij uh, hoofdpijn uh, af en toe, uh, sporadisch... en in 1983 kreeg hij toen inderdaad opeens een hersenbloeding... en dat was heel ernstig, hij kon uh, niet meer lopen... en hij kon niet meer praten en niet meer lezen... en toen heeft hij zich laten opnemen in het verpleeghuis... Vreugdehof. En uh, daar begon hij hele kleine cursiefjes of kolompjes of, of hoe je het wil noemen te schrijven. Echt als een monnik. En uh, voor die verhalen heeft hij uiteindelijk de Henriette Holland-Holstprijs gekregen. Dat uh, is natuurlijk toch een, een, een prestatie van je welste. Dus het was een man met een heel groot talent uh, op allerlei gebieden. En toevallig zat het schakel er ook bij. En daar heeft hij toch uh, grote successen mee gehad. Oudjournalist en biograaf Alexander Munninghoff over schaakgrootmeester Jan-Hein Donner... die overleed deze dag in 1988. Ze ging met Whalen naar Nashville en werd meteen doorgelabeld naar het Songfestival. Leuk! Hier is Ilse de Lange Waarom mee. De lange dus. Het is 7 voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Grote problemen, dames en heren, voor Unilever in Frankrijk. De voedingsmiddelengigant probeert in het Zuid-Franse Gemeno... al een Franse fabriek te sluiten... maar de fabrieksarbeiders zeggen nee of eigenlijk non... en weigeren de fabriek te verlaten. Frank Renaud, onze man in Frankrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zijn ze bij Unilever niet gewend. Nee, maar in Frankrijk wel. Dat wou ik zeggen. <laughs> ze verdommen ja, het nee, dus ze... gewoon om weg te gaan. Ze gaan niet weg en dan moet je je voorstellen... er is een oude fabriek, een hangar, net naast Marseille staat hij... en daar zit zo'n 70 man aan personeel, dag en nacht zo'n beetje. Niet elke nacht, maar een groepje blijft er altijd wel. Die zitten daar een beetje op plastic stoeltjes, niks te doen... en met t-shirts aan waarop staat Unilever dood de werkloosheid. Dat is hun protest, ja. Ja, en hij heeft Unilever op alle mogelijke uh, manieren geprobeerd... om die sluiting netjes af te handelen. Hoe eigenlijk? Nou ja, al jarenlang. Hè. In 2010, drie jaar geleden, werd het besluit genomen door Unilever... om die FraLiep fabriek want zo heet die theefabriek daar, om die te sluiten... 2010 was dat. Drie jaar verder zijn we inmiddels. Allerlei juridische procedures zijn er al geweest. En het loopt nog steeds. De rechter heeft gezegd, ja, die fabriek mag gesloten worden. Want, zoals Unilever zegt, hij is economisch niet helemaal rendabel. Hè, het is, draait niet goed, de verkoop is teruggelopen. Dus dat mag. Maar er moet een sociaal plan komen voor de werknemers. 182 man werkte. En dat heeft Unilever niet goed gedaan. Zo werd bijvoorbeeld het personeel voorgesteld... om dan maar in Polen aan de lopende band te gaan staan. Nou, dat moest iets beter, zei de rechter. En de werknemers protesteerden. Die zeggen, we blijven hier zitten. We zijn bang dat Unileveranders de machines weghaalt. Wij blijven hier zitten tot er een goed plan is. Juist. En waarom is dat plan er dan nog niet? Nou, je Unilever zegt, eens, wij hebben wel plannen gedaan. We, zijn al, we hebben verschillende, we hebben ook al werkgelegenheid... in Frankrijk aangeboden bij onze andere fabrieken... die wel goed draaien, maar niemand, althans bijna niemand... er schijnen er twee te zijn die wel wilden verhuizen. Maar ja. de rest zegt, nee, hoor, we blijven hier. Er wordt hier al honderd jaar tegengemaakt bij Marseille. Waarom zou je ons zomaar op straat zetten? Ja, en, het, en als je in Zuid-Frankrijk woont en je bent daar opgegroeid... dan is Calais al le nord en daar wil je absoluut niet naartoe... want je denkt dat, je denkt dat het daar hartje zomer al rond het vriespunt is. Uh, dus laat nee, staan precies. dat je ze in de, naar Polen wil verhuizen. Ja, dat heeft ook te maken met een, toch een, toch een hele eigen visie... die de Fransen op de markteconomie hebben. Want een bedrijf dat is er vooral eigenlijk om mensen aan werk te helpen... en aan mensen aan werk te houden. Een bedrijf is er niet om producten te maken... die daarna ook verkocht moeten worden. Er is zelfs een minister nu, Arnaud Montebourg... wiens enige taak het is om al die fabrieken... die nu dreigen te sluiten door de crisis... om die open te houden. Want ah. dat is het idee, de werkgelegenheid. Die moet natuurlijk gered worden. Ja. En dat leeft ook heel erg bij de Franse werknemers natuurlijk. Met andere woorden, Unilever heeft niet alleen die arbeiders tegen... maar dus ook de Franse regering. Ja, er is een groot conflict. Geweest ook met die minister, Arnaud Monteboek, maar ook met Hollande, president Hollande, die zelf in 2011 langs is geweest. Toen was hij nog geen president, maar kandidaat, dus heeft hij allemaal mooie beloftes gedaan. Maar Paul Polman, de topman van Unilever, heeft alles keihard uitgehaald naar de Franse regering. Die heeft gezegd: Het lijkt hier wel op Noord-Korea of Cuba. Daar vergeleek die Frankrijk mee, want ze wilden die fabriek dus sluiten. Dat mocht ook niet van de Franse regering. Die zei: Je moet dat niet doen. Je moet zorgen dat die werknemers zelf verder kunnen gaan met die fabriek, want dat is wat die werknemers willen. We gaan er een coöperatie van maken, zegt ze, en dan gaan we allemaal zelf doen. De regering heeft zich daarachter geschaard en de, franken, de topman van Unilever zei toen, jullie maken er hier een Noord-Korea van, je jaagt alle buitenlandse bedrijven de grens over. Ja, dat was toch sowieso al de kritiek aan het adres van François Hollande. Dat was een keiharde kritiek aan het, aan het adres van deze regering inderdaad. En ja, dat is een, een keiharde strijd van het kapitalisme, de markteconomie zoals dat de Unilever beleefd wordt en ja. de economie zoals dat door de Fransen beleefd wordt. En nu? Wie gaat hier winnen? Voorlopig zitten die werknemers nog steeds in die hangaar te wachten. En Unilever moet met een nieuw plan komen. Goed. We zijn benieuwd hoe het afloopt daar. Dans le sud. Dankjewel. Frank en vanuit, vanuit Parijs in dit geval. Zometeen verder, dames en heren, met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. De oorlog in Syrië. Je ziet in het Midden-Oosten dat je staten hebt die nog niet af zijn. Zoals Syrië, waarin bevolkingsgroepen naast elkaar leven... en kunstmatig een staat vormen. Er zitten op dit moment iets tussen de 20 en 30 journalisten... ergens vast in Syrië, sommigen al anderhalf jaar. Een eenduidig antwoord op de Syrische problematiek is heel, heel lastig. Het belangrijkste nieuws uit het buitenland...